Het weer stapelwolken met af en toe zon... en vooral in de noordwestelijke helft van het land kan de bui vallen. Het wordt vanmiddag een graad of 13. Morgen eerst regen, smiddags breekt de zon door... en het wordt dan 14 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knopend diemen 6 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A7 richting Amsterdam voor Afridzaandijk 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij...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 Jimmy is Summerfield. Ik kan niet zo hoog komen, hoor. Ik ga, ga me er ook niet aan wagen. de de bronskubiet. Lekkere muziek uit de jaren tachtig. Zo aan het begin van de derde en uur. van Zandvoort op zaterdag. Dat was de Small Town Boys. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in de derde uur allemaal doen, Albert Jan? Ja, uh, nou, het is allemaal... Omdat de wedstrijd uh, AFC tegen SV AC Zandvoort... kwart voor drie is begonnen... staat het allemaal een beetje, een beetje onder druk. Ja, we zijn zeggen. een beetje van de leg. Hè? We zijn er beetje, een beetje van de leg, ja, man. We proberen rond de klok van half vijf het dier van de week te doen. En die luistert naar de naam Blackie. En rond de klok van kwart voor vijf, tien voor vijf, hebben we het gedicht van de week. En dat staat natuurlijk heel, dat staat helemaal in het teken van een herfstwandeling. Uiteraard hebben we tussendoor nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan rond de klok van kwart over vier weer even schakelen met Joop van Es in Amsterdam. Kijken of uh, SP Zandvoort nog iets terug kan doen uh, tegen het uh, toch wel uh, sterke AFC. En sterke scheidsrechter ook, heb ik begrepen van Joop. En tussen over vier en half vijf gaan we naar, schakelen naar Saint-Tropez. En onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer de Visser... gaan we vragen hoe hij de afgelopen week heeft doorgebracht. We hebben begrepen dat er dit weekend een Porsche-meeting is in Saint-Tropez. En daarnaast ook nog een Free Flight World Cup. Dus ik denk dat de heer de Visser zich wel uh, uit te maken, uitermate goed kan vermaken... daar in het zonnige Saint-Tropez. Rond de klok van over vier to, of tot half vijf in die tijd gaan we met hem bellen. En voor de rest natuurlijk gewoon veel muziek. Wat een rotbaan heeft die vrouw te vissen ook, hè? Oh, Verslaggever persoon. voor C.F.M. vanuit saint -Tropez. Niet te geloven, hier is Eros Ramazati. E <tied> basta-se una bella canzone. A far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione. Un milione di volte. Basta-se già. Basta-se.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 E baby sono di chiedere la carità Dedicata a tutti quelli che son allora tanto Dedicata a tutti quelli che non hanno ancora Dato a tutti quelli che stanno aspettando Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori per te sto sempre tu da soli. Oh. dedicato a tutti quelli che ze gaan daar snakken naar pizza als je dit soort muziek horen, hè? Albert-Jan? Ja, dat zingt hij toch ook? Ik wil graag Una Calzone. Ja, Una Calzone. Dat was Eero's een op de zaterdagmiddag van CFM Salford Voordat we weer gaan naar de voetbalwedstrijd van vandaag... AFC Amsterdam tegen SV Zandvoort... hebben we eerst nog één plaat voor je en de volgende mededeling. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En hier is Carol Emerald. En back it up. die zing, dat weet ik niet hoor. Even dan, dan, dan, We, <laughs> We Staat helemaal niks van, maar goed. Wel een leuk plaatje, joh. De Caramel voor haar begon het eigenlijk allemaal in uh, Nederland... en de rest van de wereld met deze single back it up. We gaan weer naar Amsterdam. AFC Amsterdam tegen SV Salvoort. De wedstrijd van vandaag. Is uh, SV Zalvoort alweer een beetje sterker geworden, Joop? Um, ja en nee. Ja en nee. Ja en nee. De, de, de, ja, wat even er gebeurd die is in het stadsgebied. Stof, ik ben bang dat hij voor de tweede keer een penalty gaat geven. Ja, de gaat op de stip. Tweede keer penalty voor AFC. Het staat ondertussen, staat het al 5-1 jongens. Het is, het is, het is nee. Het, of het wordt 6-1, we winnen met 4 -3. Maar dat laatste is nog niet het geval. Dus we kunnen dat dan het wel vergeten. De gaat weer op de stip. En ik kon echt niet zien waarom nou. Boy, de die gaat de keer als raarste bij die vorige penalty kreeg de stip... Hij was echt wel zijn fout. Een gele kaart. En, uh, en uh, ja, de leder eromheen uh, heeft waarschijnlijk Michael Kuil iets verkeerd gezegd tegen die scheidsrechter En is het zomaar. En die bal gaat erin, Prachtig mooie goal. Helemaal niks mis, maar goed genomen penalty. Maar Michael Kael, die zei iets. En die krijgt uh, uh, die hele een rode kaart. Dus Samvers speelt uh, niet sterker. <lacht> ik begrijp niet wat ik bedoel. <lacht> het is een beetje moeilijk. Goed, maar dat is uh, 6-1 dus op dit moment. En uh, ja. Het, het, het wordt moeilijk, het wordt een heel moeilijk verhaal, denk ik. Sandvoort is, uh, laat zich echt helemaal van de wijs brengen. Dus begonnen bij het allereerste toekomst van de AFC. Dat die arbiter niet floten. Hier weer een gele kaart voor Sandvoort. Er zou ook wel weer wat gezegd hebben. De twee broertjes lopen uit elkaar, de twee broertjes vissen. En ik denk dat uh, uh, Boy iets gezegd heeft wat de schijnt te verstaan heeft, maar het eigenlijk niet dat moeten verstaan. En uh, nu, nu gaat Billy er verder. Het is, Jongens, daar zijn we nou mee bezig. Gaan we voetbal. Goed, het maakt harde werk. Probeert die bal diep te krijgen. Bekast de vis komt hij ook. Maar het is daar heel druk op het middenveld. En die bal weer is van me kwijt. En dat is nu ook het geval. AC heeft de bal voor Zandvoort aan de rechterkant van het veld. Uh, nog steeds uh, echt een spelletje van 6-7. Die, uh, die om die bal in de ene uh, draaien en van alles nog wat doen. En dan is het zomaar daar Ronald Kalis de rust zelf in die bal weg kan koppen. Nou, boy vissen. vissen. Probeer daar uh, uh, een nice berg te bereiken. Maar dat lukt absoluut niet. ...en de, de keeper van AC kon hem al makkelijk oppakken... ...brengt hem weer in het cel... ...en dan gaat hij een hele snelle jongen over de rechterkant... Uh, ...op de linkerkant moet ik zeggen, komt goed voor... ...komt heel goed voor... ...en daar zit de vet goed bij. Helemaal goed van de vet. anders heeft het zomaar maar 1 gestaan... ...en dat soms wordt echt niet... ...maar goed, voorlopig 6-1 dus in de wedstrijd AC tegen FC Zandvoort. Nou Joop, we kunnen wel zeggen dat het uh, absoluut niet goed gaat... met FC Zandvoort, nee. toch? Ze, zeer zeker weten, absoluut. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè. Uitens. Straks wel weer bij terug. Hoi.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 Een regenachtige dag is hier in Sofort. Het wordt toch wel vrouwelijk van dit soort muziek op de Sofortse radio. WTF voor je en Dabop. Een plaatje wat een aantal weken geleden nog in de Eurobreakdown stond. De hitlijst die je elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf uur hoort bij CFM. Zullen we gaan naar Saint-Tropez. Ja, en hoort nou, het um, over. van Gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Uh, bonjour, Jan en uh, Rob. Alles wel, jongelui. Jazeker, met u ook. Ja, fantastisch. Mooi. Ik heb een gegeven dat u op het strand bent. Ja, het is heerlijk weer. Het is een graadje op 324. Uh, heel weinig wind, strak blauw. En uh, ik ben uh, nu op het strand om te kijken naar uh, de, de free, niet free fight, maar free flight uh, world championships. En dat is voor de, voor de kust van uh, Saint-Maxime. Ik laat ook even wat watergeluiden horen, dat je niet denkt dat ik... <laughs> er is de ik dacht wel even dat ik in bad zat. <gif> ja, ja. Maar het uh, is uh, erg spectaculair tot nu toe. Uh, uh, zoals ik eerder uh, aangegeven heb, is uh, het pasje weekend begint nu. Dus er is echt van alles te doen. De hele winter door trouwens in centro uh, Bay en uh, de Bay daarvoor. Je hoort overal de van Porsches. Morgen is de parade van... Uh, de oudste tot en met de nieuwste modellen, dat wil zeggen van 365 tot en met Camera. Dus dat golft eh, door het dorp, door de haven. En dat zijn er een stuk of 500. Zo. En eh, iedereen wordt dan eh, geacht eh, door de haven te rijden. in een heel langzaam rijdende stoet. En dan eh, komt er een soort van een brug, een, een podium. En dan mogen ze een verhaal doen over hun auto. Een soort concours d'élégance. Ja. ja, dat is echt hart, hartstikke leuk. Het is wel natuurlijk zo dat uh, Porsche is een vrij exclusief uh, automobiel, zoals je waarschijnlijk wel weet. Ik heb er zelf vroeger ook een gehad, een heerlijke auto, maar mijn vrouw vindt hem te laag. Dus nou, dat even terzijde. Nou, jij inmiddels ook, denk ik. Ja, dat kan mee, ik snap mijn handenstupping uh, Maar uh, als nou 500 van die, na nou, 50 auto's heb vind ik eigenlijk het wel gezien. Uh, maar dit, Desalniettemin is het toch weer iets heel bijzonders in dat, dat schitterende dorpje. En nu gaat dat allemaal vanaf een terrasje aan schouwen, meneer De Visser? Uiteraard, uiteraard. Ik, ik reis zelfs mee met een van die auto's. Dat is een... Hij wel, hij wel. De 911 Targa uit 19, niet zo heel speciaal, 1977. Dus je mag meerijden. Oké, okay. we zijn niet janoers hoor. Helemaal niet. Maar uh, <laughs> nou goed, we, we zitten dus nu op het strand om... Uh, eigenlijk is het wachten nu... Uh, we zijn nu wat kleine toestellen aan het... Uh, de acrobatische truc aan het uithalen. Het ziet er heel spectaculair uit. Maar het wachten is op de, het Franse nationale uh, stuntteam... Met, uh, die met de mirages vliegen. Oké, okay, die ook al de, de, de Formule 1 in Frankrijk openen. En dan komen ze ja, laag ja, overvliegen met de Franse ja, vlag. Met de Franse vlag... En dat ook rookvorm natuurlijk. Uh, maar de vraag is of ze. Dat hebben ze dus niet laten uh, blijken tot nu toe. Of ze met drie of zes toestellen komen. Ik oh. heb gisteren uh, een, een sneak preview gehad. Het waren ze met twee toestellen. Dat was wel erg bijzonder. Elf, erg lawaaiig ook natuurlijk. Maar dat maakt het wel een spektakel uh, zeer bijzonder. Goed, tot slot uh, meneer de Visser. Hoe is het met de inwendige mens? Uh, daar wordt. ...erg goed voor gezorgd. Ik moet zeggen: tijdens de Waal zijn wij bijna iedere avond in de villageen, de feestjes in, de, niet een ouder op zelf, uiteraard ook dat. Maar uh, tijdens de vlaal wordt we er midden in het uh, in de de, uh, de nieuwe jachthaven zeg maar, en de, de oude jachthaven staan een heel groot tentenkamp met allerlei feintjes uh, die allemaal iets te maken hebben met de vlaal, en daaromheen is natuurlijk heerlijke restaurants waar je, nou ja. Je kan het zo gek niet bedenken, je kan er alles eten. Je kan best duur maken jezelf heel ja. op. Hebt u nog een geheime tip wat we eventueel zouden kunnen nuttigen of wat u genuttigd heeft? Uh, het lekkerste wat ik gegeten heb was een, een, een minuutje uh, van een Boeabesse. En uh, daarna een heel klein, uh, een heel klein. Toen blijkt eigenlijk een, een ijsje met slagroom te zijn. Een uh, boeiabersje is een uh, rijkelijk gevulde vissoep. Specialiteit hier. Over prijzen praat men niet. Nee. En uh, de wijn daarbij aan te bevelen is, ik durf vaak niet te zeggen, maar een, een Chardonnay. Ik, ik, ik was er nooit opgekomen. Ik, ik, ik was er niet opgekomen. <laughs> ja, ja. Goed, meneer De Visser. Uh, we hebben begrepen, vol, in de loop van volgende week komt u weer richting Zandvoort? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb, uh, mijn eigen boot is uh, uit het water gepoetst. Uh, en uh, ja, dat doet altijd even fijn. Zeker spierpijn, want ik moet namelijk zelf voedsel. Oké. Okay. En, ja. en uh, die staat keurig in de winterstalling. En alles is netjes geregeld. En uh, ik denk dat we donderdag gaan rijden en vrijdag weer terug zijn in Zandvoort. Nou, namens mijn collega Rob en ZFM wensen wij u een veilige terugreis. Dank je, en uh, wij, wij hopen nu dan uh, vrijdag weer te mogen ont ontmoeten in de Zandvoort. En ik zou zeggen: geniet die de komende dagen nog, maar daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Laat je geen zorgen, de groetjes daar en uh, tot de volgende keer, Albert Jan Herro. Tot de volgende keer, Frank. Dag, meneer de Visser. Au revoir. revoir. revoir. Oké, okay. dat was Frank de Visser vanuit San Hij komt gewoon weer naar Nederland daar zo voor toe, hoor. Dus zo lang heeft hij niet meer te genieten daar. Maar dat doet hij nu nog wel. En hij heeft gelijk ook, hoor. Ja. Zo'n Frans-talig uh, plaatje, zo na Frank vissen. Ja. <laughs> ah, nee, het is Duits. <laughs> Jor, uh, Marianne Roosberg en ik bin wie doe in een speciale remix. Het is half vijf, tijd voor het Dier van de Week. Goed, en het Dier van de Week luistert naar de naam Blackie. En Blackie is in het asiel binnengekomen en meteen naar de kittenafdeling gegaan. Hier zat ze met haar kinderen en was ze super schattig en lief. Nu haar kinderen allemaal een eigen huisje hebben en Blackie inmiddels gesteriliseerd is, zit ze tussen de volwassenen, katten, en wacht ze zelf nog op een leuke baas. Ze houdt wel van aandacht, maar is door haar tijd op de kittenafdeling wat onzeker geworden. Het is daar immers lekker rustig en waar ze nu zit is het tussen al die grote katten toch wel een beetje spannend en een stuk drukker. Maar ze is, als je haar maar even de tijd geeft om haar aan je te wennen, erg aanhankelijk en erg lief. Blackie zoekt een huis waar ze lekker naar buiten kan... en waar ze de aandacht krijgt die ze verdient. Komt u langs om even kennis met Blackie te maken? Dan zult u zich moeten vervoegen in het Dierentehuis Kermeland... Kees 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijkt u even op www.dierentehuiskermeland.nl. En u bent altijd welkom van 11 tot en met 4 uur... op de maandag tot en met zaterdag. Geef Blackie ook een thuis.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 Van uur tot uur. Dus laten me, laat me. Laten we mijn eigen gang maar gaan. Laat me, Laten we. Ik heb het altijd zo geluk. En dat was Ramses Shaffi. Voor het slot van de voetbalwedstrijd gaan we naar Amsterdam. Ja. Ja, Joop. Wat zal ik ervoor zeggen? Hoe is het daar? 8-1? Nee, nee hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je kan er ook nietsje doen. Zandvoort uh, speelde al meteen maar minder, met twee man minder. Want uh, Billy Visser die uh, had een accentje met een van de spelers van AC, AFC. kreeg alle twee gele en dat was Willy's tweede gele. En dat zelfs nog binnen één helft, want hij is in de hij gewisseld. En Zandvoort uh, uh, ja, dat loopt gewoon achter de feiten aan. Dat, uh, de, de aanvallers van AC AFC, die, uh, die ze snijden doorheen als een warm is door een pakje boter. ...en soms we het helemaal niets te vertellen. Absoluut niet. en We moeten nog oppassen, want het is nog een paar minuten te gaan... ...dat het niet nog een 1 blijft. Want dat zou gewoon, vind ik... ...een vernedering zijn. En dat is niet nodig. Ik denk niet dat het echt noodzakelijk is. Nou, Boy de Vettie moet die bal in het spel brengen... ...maar dat doet hij ook zelfs aan heeft Natuurlijk, hij wil er niet nog eentje op om te krijgen. Ik heb er al meegemaakt bij een keeper... ...die er even doorheen liet in de wedstrijd ...en die stopte meteen. Dat was de laatste test Die is naar het spierfisten... En dat is het laatste signaal van deze niet goede scheidsrechter, Absoluut niet goed, nogmaals. Ik heb hetzelfde zo'n uh, zo slechte scheidsrechter gezien uh, in de tweede klas dan laat ik het zo zeggen. Goed, het is niet anders. Zandvoort uh, verlies uh, hier uh, wel volkomen terecht, denk ik, met uh, 8-1. Uh, het is zonde, het was niet nodig geweest. Als, uh, dat het allereerste doelpunt, die scheidsrechter gewoon goed gereageerd had. En dat deed hij niet. Zandvoort heeft zich daarna echt... Uh, Beetje in de zak laten kijken, werd steeds agressiever, en daar kwam dan die tweede gele kaart van uh, Willy Fischer vandaan. En het was gewoon, ja, uh, yeah. niet noodzakelijk, maar het is jammer. 8-1 hier, AC tegen SV Zandvoort. Dankjewel, Joop, en graag tot volgende week. Tell to me But you're in tune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 Dan Hartman en We Are the Young werd het kwart voor vijf bij CFM Zandvoort op zaterdag. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week. En deze week gaat het over een herswandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen. Door wegen. Aangelegd. Betrapt gras. Hobbelig en krom. Kan je mooie plekjes vinden. Waarbij daar niemand komt. Heide in het wild groeit. Kijk, daar gins loopt een hert. Op dit stukje land. Geniet van jezelf. Zet op een rij wat je niet meer zag. Wandel dan naar huis. Voel de warmte die je miste. Je komt weer opgeruimd terug... Je hoort het gedicht van de week bij CFM: De herfstwandeling door de Amsterdamse waterleidingduinen. Gebracht door Albert Jan Vos. Dank daarvoor. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie.cfmstandvoort.nl.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 show you one more time. If you believe and let it out, no need to run.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 Dat was Sasha op de Zalvoorts Radio met If You Believe. Nou, we hebben goed nieuws over jou zo vlak aan het einde van uh, dit programma. Ja, want we begonnen ons programma om twee uur met uh, een politiebericht van de vermissing van een Mohammed. Maar Mohammed is, het, uh, tenminste het bericht is tien, tien minuten geleden binnengekomen. Mohammed is gezond en wel weer terecht. Kijk, dat zijn goede berichten. Daar houden we van. Ik. Ja, dat dacht ik. Zo dadelijk entertainment voor jou. Na vijf uur bij CFM. Rudy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, Daar is niet weer. Wat ga je vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Uh, nou, ik wil het over een aantal dingetjes hebben wat me opgevallen is deze week. Nou, onder andere natuurlijk de Armstrong-affaire. Ja. Echt, uh, kunnen we nog wel uh, normaal naar het wielrennen kijken? Dat is wel een gesprek van deze dag. Natuurlijk Holleder. Oh ja. Ja. Heb je de uitzending gezien of niet? Ik heb hem bekeken, ja. En ik heb er wel mijn mening over, die ga ik uh, straks geven. En natuurlijk gaan we bellen met popster Henry. En Henry uh, vertelt ons wat er is gebeurd in de showbiz. Dat is duidelijk. na vijf uur. Ja, en dan hebben wij weer werk overleggen. Ja, zo is het. Ja. Eerst maar even die wat drinken. plaatjes nog, toch? Toch, me Even ook. kijken hoor. Maar, ja, daar komt hij aan. Ja, wacht hij wow. al? On the Wat ben jij vandaag? Uh, of ik nou, je, je, ik, mean, ik laat la hem gewoon nog even aanstaan. Ja, je, laat je laat hem nog even stressen. Ja. Ja. Phil Belly en uh, Phil Collins horen je... Walking on the Chinese Wall. Zo aan het uh, einde van deze aflevering... van Zandvoort op zaterdag. Het zit er uh, weer op avontje voor ons. Ja, met een gelukkige ontknoping. He? Ja. Mohammed is teruggevonden. Ja, nou moet ik er heel nam. om. Ja, ja zo, zoek de M maar op. Dan, dan komt het allemaal goed. Zo dadelijk entertainment voor jou. Na vijf uur met Rudy Nicola. Heel veel plezier bij zijn programma. En uh, wij gaan het volgende week gewoon weer samen doen. Toch? Ja, zeker weten. En daarna eventjes niet meer, hè? Nee, <laughs> nee, jij nee, nee, nee, nee, nee, nee. gaat een weekendje weg of zo. Ja, hoor. jij bent ook een weekendje weg of zo. Nee, dus... nee ik ben één dag weg. Eén ik dag cursus. Oké. Allemaal voor CFM. Ja, ja? ik ook. Je ouders zijn hoeveel jaar getrouwd? Vijftig jaar. Ja, joh. Geweldig. En dan ga je een weekendje weg? Weekendje weg. Nou, ik zou het gewoon in Zandvoort vieren. Kan ook, kan ook. Maar goed, volgende week dan zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Doei, doei. Doei.